Jobboot met het NOS Journaal. De rechtbank in Almelo heeft een 27-jarige man veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf. De Pool krijgt zijn straf voor een dubbele moord die hij pleegde onder invloed van drank en drugs. Bij twee woninginbraken, vorig jaar februari in Almelo, heeft hij een vrouw van 73 en een man van 53 op gewelddadige wijze om het leven gebracht. Volgens deskundigen in het Pieter had de Pool waanideeën en verkeerde hij tijdens zijn daad in een psychotische toestand. In Rome is een bombrief ontploft in een belastingkantoor. De directeur van het kantoor raakte gewond aan zijn hand. De Italiaanse politie denkt dat de brief is verstuurd door een anarchistische groep, de FAI. Die groep heeft in het verleden verschillende aanslagen gepleegd met bombrieven. Woensdag werd in Duitsland een bombrief onderschept die geadresseerd was aan bestuursvoorzitter Akkerman van Deutsche Bank. De Italiaanse FAI-anarchisten hebben gezegd dat zij die brief hebben verstuurd.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 In totaal zijn er 179 auto's onderzocht en er zijn nooit kogels gevonden. Drie verdachten die zijn aangehouden werden alweer snel vrijgelaten. Vooraanstaande medisch specialisten uit verschillende landen beschuldigen de Nederlandse regering van een laks anti-rookbeleid. In een brief in het medische tijdschrift The Lancet schrijven ze dat dit beleid tot 2040 kan leiden tot 145.000 onnodige sterfgevallen. De specialisten op het gebied van onder meer kanker en astma hebben grote bezwaren tegen de versoepeling van het rookverbod in de horeca. In Nederland mag er gerookt worden in kleine bars die geen personeel hebben in dienst. Het weer in het noorden bewolkt en een enkele bui. In het zuiden geregeld zon. Temperatuur 8 graden. Morgen droog en ook af en toe zon. Het is wel wat kouder morgen. Dit, was het. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staat 61 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Knoop het Eemnes en af het Bunschoten 5 kilometer. A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Hoogmade 4 kilometer. A6 Lelystad richting Muiden. Tussen Almere Haven en Muidenberg 7. Bij Muidenberg is maar één rijstrook open en dat heeft te maken met technisch onderzoek na een aanrijding. Op de A10-ring west richting Zaanstad tussen Osdorp en Knoop en Koenplein 4 kilometer. A20, hoek van Holland richting Gouda. Voor het knooppunt in Brestplein 4 kilometer. De rechte Rijschok is dicht bij Rotterdam Centrum vanwege een aanrijding. Op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen knooppunt Everdingen en Noordloos staat nu 6 kilometer. Tot zover de verkeerde. In cirkel Zandvoort ben jij de.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 ...en 30 alweer. Ondertussen is het 18 over 15 alweer... ...en gaan we naar de laatste binnenkomer van vandaag. En niet de Princess of China... ...het razen populaire duet tussen Chris Martin en Rihanna... ...maar Charlie Brown, dat wordt de derde single... ...van het vijfde coreplayalbum Milo Xyloto.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 Enerzijds een beetje treurig, maar plots kan het zo omslaan naar optimisme en enthousiasme. De hoogste binnenkomer op 33 in handen van Coldplay. Dit is Charlie Brown. We luisteren naar CFM met nu de Euro Breakdown. De 40 beste platen van Europa tot aan 5 uur. En nu dus een Coldplay.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 Op 32 deze week. Ed Sharon. En die is helemaal terug in zijn jeugd met zijn Lego-huis. De single Lego Houses ging omhoog van 36 naar 32. Kijken wij nog eens even achterom naar wat we dan gehad hebben: Pixie All About Tonight. In de 12e week zakte het van 37 naar 40. Nieuw binnen op 39, Adel en The Turning Tables. James Morrison is Slave to the Music. En in de 15e week zakte hij drie plaatsen naar 38. 37 voor Britney Spears met Criminal. In de 11e week 5 plaatsen, verlies voor haar. Van 30 naar 36. Ook in de 15e week David Ketasia, Chargenium. Met Implantation, Shut in the Dark. In de tiende week weer vier plaatsen naar beneden naar 35. Bruno Mars, It Will Rain. In de tweede week omhoog van 38 naar 34. En op 33 nieuw binnen Coldplay en Charlie Brown. It's Sharon en zijn Lego House. In de tweede week omhoog van 36 naar 32. En 31 is er dan voor de plaat die vorige week nog op 23 stond. In de dertiende week zakken zij acht plaatsen. En zij zijn David Guetta, Nicki Minaj en Turn Me On. 30 is er weer voor Bruno Mars. Deze keer met de single Mary You.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 Dream my life away, dream another day. Wanna find my girl, love will be amazing. Champion sound Wanna find my girl, love will be amazing. Champion sound. Sound want find my girl, love will be amazing, champion sound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 Dan heb ik nog waarschuwing voor een flitser voor je. Die flitser die hebben ze gezien staan op de N201, dat is de Zandverslaan Aanhoud richting Zandvoort. Met alles de hoogte van hectometerpaal nummer 0, 16. Het ritme van Zandvoort: Zandvoort, Z c f m k George van Dam. Just let 9. Zie 20 Hoor hier de snelste stijger van vandaag. 8 plaatsen winst in de tweede week voor Kay Perry. The one that got away. En voor op 26 2 plaatsen winst in de derde week. Yolante, Yolanda Bickel. En de Crystal Waters en uh, Le Bamp. We gaan langzaamaan op, uh, omhoog. Op weg naar uh, de nummer 1 van Europa. En voor het over is heb ik eerst nog de nummer 24 voor je. In de vierde week Rihanna. You're the one. En 5 plaatsen winst voor deze dames.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 In de vierde week gaan die omhoog van 26 naar 23. Gotcha Kimbra, somebody that I used to know, zakt in de viertiende week van 14 naar 22. En ook Jason de Rulo zakt It Girl, staat elf weken in de lijst, zakt van 11 naar 21. Mocht je de lijst nou allemaal even te snel gaan. Vanaf 5 uur staat hij weer op zfmzalmvoort.nl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 I a Evidence wasted so irrelevant. Give a kick to the head. Who's selling it? I got a hangover. That's my medicine. Don't mean the back of sound too intelligent. A little jack can't hurt this veteran. I show up, but I never told up. So let the drinks up, go oh, up. Oh. I got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. Breakdown. The countdown of the continent. Together Don't wanna lose What I live for I'm willing to do it This yes, ain't